Remons Raymond Seré het NMS-journaal. Motor de BPM geleidelijk af te schaffen, zeggen bronnen in Den Haag. Voor bijvoorbeeld de nieuwe VW Golf gaat de klant dan zo'n 2.000 tot 4.000 euro minder betalen. Volgens de BOVAG wil Wiewers af van de BPM omdat de heffing fraude gevoelig is en tot veel fiscale romslomp leidt.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 De Senaat in Washington heeft tegen verlenging gestemd van de wet die het massaal inzien van telefoongegevens van Amerikanen mogelijk maakt. De wet die was ontworpen om het terrorisme te bestrijden loopt op 1 juni af. Onder Amerikanen is de weerstand tegen die wet flink toegenomen omdat de privacy van veel burgers te veel zou worden aangetast. Het grote afluisterprogramma werd ruim twee jaar geleden aan de kaak gesteld door klokkenluider Edward Snowden. Dat leidde internationaal tot grote ophef. Snowden is gevlucht naar Rusland waar hij tijdelijk politiek asiel heeft gekregen. Yeah. <sighs> Limburg heeft specifieke kennis en rechercheurs nodig om de motorbendes in de provincie aan te pakken, vindt PvdA-kamerlid Marcouche. Gisteren vroegen de Limburgse burgemeesters om meer politie vanwege de vele incidenten van de afgelopen tijd met de bendes. Minister van de Steur moet volgens Marcouche zelf naar Limburg om daar te kijken wat de problemen zijn. En verder moet de minister met Duitsland en België in gesprek gaan, omdat de bendes in de hele grensregio actief zijn. Minister van der Steur zei gisteren dat hij niet van plan is extra politie naar Limburg te sturen. Hij is volgens hem voldoende politiecapaciteit in de provincie. En dan het weer. Wolken en lichte regen trekken langzaam naar het zuiden. Daarna een kille noordenwind. De zon schijnt wel geregeld, wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Uh, file rijden over drie kilometer tussen Rosenburg en Spijkenissen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. in 2015 al 25 jaar live. Zij nu. Zij van Zandvoort. De techniek is in handen van Daniel Levers. de redactie is in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie doet Gerry Rutte. De koffie wordt verzorgd, zoals altijd, door Yvonne Roosendaal en de presentatie doet Henny van der Leden samen met Arie Koper. We hebben het vandaag over een aantal zaken, waaronder het Zandsculpturenfestival. En daar komt de Jansen straks iets over vertellen. Het Kids Fun Park zie uh, je uh, gebeuren door ge wethouder Gerard Kuipers. Pramolna komt met zijn nieuwe, uh, zich voorstellen met Ahoy, het nieuwe standpaviljoen wat gelegen is naast Talassa voor de kinderen. Er komt iets, uh, een toelichting door Belinda Görasson over de windmolens. Museumpodium met het optreden van Il Cantori Allegri en het wordt toegelicht door Noortje. ...en Jan-Peter Verstegen. Het IVN Zuid-Kennemland eh, wordt eh, toegelicht door Erna Schreuder... ...en komt nog in toelichting op het pop-up wedstrijd gebeuren van Patrick Berg. Kortom, een heel verhaal en ik denk dat het wel een heel interessant gebeur is. Kijk even ter linkerzijde van mij naar Henny. Heb je al... Eh, en Hilde schrijft nu ook even aan. Goedemorgen Hildie. Hi. Welkom in dit theater. Dank u. Ja. Zo zie je maar weer dat alles weer goed komt uiteindelijk. Goedemorgen Hilly. Hallo Hilly. <laughs> Hij gaat op de fiets. Hallo. Ja. <laughs> nou, ik dacht ik, ik heb alle tijd. Dus uh, de tijd dat, is rechtst, een, dat ja. had je ja, ja, ook. Ja, en dat is een hele goeie. Ja. je Nou ja, we hadden al even aangekondigd dat jij uh, iets komt vertellen over, dat, uh, over de Zandsculpturen Festival. Ja. En... Um, als jij zo ver bent, uitgeheigd ja, ja, ja. op de fiets en zo. En het was gelukkig uh, droog, hè? Nu wel, ja. Oké, okay. ja. goed. Nou, dan zou ik zeggen van, uh, ga je gang. Nou, toevallig Vertel. zijn we gisteren met de wethouder en met Lana naar uh, Nieuw-Vennep geweest, of Vijfhuizen. Um, de gemeente Haarlemmermeer doet ook mee met de uh, zandsculpturenroute. En zij hebben de, de aftrap gisteren gedaan met uh, een heel groot sculptuur in het thema van feest. 160 jaar uh, feest in Haarlemmermeer. staat het al zo lang? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Want anders uh, had dat getal er niet op ja, gestaan. Nee, anders nee. hebben we dat niet. Nee. Nou, en wij hebben natuurlijk het welkomscultuur sculptuur als, als trigger van er gaat heel veel moois aankomen. En uh, ja, het is natuurlijk geweldig om zo'n zandsculptuur te hebben staan uh, op de Zandvoortse ja, Als je binnenkomt dan zie je inderdaad altijd heel duidelijk uh, in allerlei talen een welkom. Wat natuurlijk heel warm aanvoelt. Hè. Ja. De vorm van het zandsculptuur vroeg ik mij af. Is dat, heeft dat nog een symbolische waarde? Is het met heel veel fantasie nog een schip nou, ik, in te zien? Nou, ik denk dat dat wel leuk is dat je dat zelf erin in mag zien. Okay. Ik zie er een soort uh, punt van een kasteel in. Dus ik denk oh. dat iedereen uh, toch wel zijn eigen ding erin ziet. Ja. Het ging er echt om dat er een, uh, een mooie sculptuur is neergezet. Uh, dat is twee jaar geleden ook gebeurd. En iedereen was er zo trots op. En uh, uh, algemene verontwaardiging als er weer een beschadiging uh, aan ja. Was. Dus hier werd nou gezegd van oh, als er maar niet weer wat aan gaat gebeuren, want maar er zit nu een extra laag overheen om hem super, super hard te maken. Ja, is het Dat zijn natuurlijk een weersomstandigheden die daar soort de coating. Nou, ze hebben de normale sculpturen blijven ook maanden staan. En daar zit dan gewoon een soort kinderlijm overheen. Dat spuiten ze erover en dat is een soort, uh, ja. Uh, beschermlaagje. Laagje. En hier zit een laag overheen die nog harder is. Kun je beter een monumentje ervan maken of zoiets? Nou, wat mij betreft toe? gieten we meer beton. Ja. ja. <laughs> Want het is de bedoeling dat die um, hoe lang blijft staan? Voor zolang dat die mooi blijft. Totdat die in elka de elkaar valt. Ja. Oké. Okay. En het is inderdaad de opmaat naar uh, het EK Zandsculpturenfestival. Klopt. Klopt. En we hebben een thema waar je helemaal, helemaal gek van wordt. Het uh, 125 jaar geleden is uh, Vincent van Gogh uh, overleden. En uh, de kunstenaars, de internationale kunstenaars, die hebben de opdracht gekregen om iets te maken in de stijl van Van Gogh. En dat vinden ze allemaal een uitdaging. Ja, dat snap ik. Ja, Hebben jullie al een voorproefje gezien? Of is dat ook voor uh, iedereen een verrassing wat er gaat komen? Uh, nou, de directeur van de Zandacademie, Marcel... die vertelde gisteren dat uh, de kunstenaars nu bezig gaan met hun uh, opdracht. Dat ze daar heel erg blij mee zijn. Het zijn natuurlijk kunstenaars... die gaan niet het achterste van hun tong laten zien. Dus die kunnen een ontwerp uh, inleveren. En dan wordt er ook gekeken van... is het niet allemaal hetzelfde? Heb je genoeg variatie? Ja. Hoeveel risico ga je nemen, hè? De weersomstandigheden. Ja. Ze komen dan weer op het Badhuisplein te staan in het dorp. Hoe zit je met vandalisme? En, en dat soort dingen. Ook voor het museum weer? Ja. Leuk. Ja, ja. dat was een hele fijne ja, ja. plek. Heel Ja. Goede publiekstrek En ge ja, dat uh, genereert natuurlijk ook weer bezoekers aan het museum. Ja, heel leuk. Ja. He, en de route? Ik bedoel, er zijn natuurlijk hoe langer hoe meer gemeentes die meedoen? Nou, dat is wel een strijd hoor. Want ik heb gisteren ook met iemand gesproken van i Amsterdam. En uh, we hebben het een paar jaar geleden ook geprobeerd in het bestuurlijke regio En daar zitten alle regio-gemeentes aan tafel. En wat ik zo frappant vond, is dat alle wethouders die zitten met prettoogjes van dit willen wij wel. Want het is niet alleen maar zand, het is gewoon een uiting van kunst. Ja. Absoluut. En het is dan wel tijdelijk, maar je bouwt iets op en een paar maanden heb je er plezier van. En je kunt alle uitingen van je gemeente of van ja. je, ja, logo, je erin kwijt? kwijt. alles kan je erin kwijt. Dus, dus de wethouders die zaten allemaal te knikken. Maar ja, dan komt er bijvoorbeeld een, een, een, een medewerker om, om te kijken: van nou is dit haalbaar? Het kost natuurlijk best wel geld. Dus, nou, dat is niks voor onze gemeente hoor. Weet je wel, en dan denk je, als dat je motor moet zijn om hem binnen te nou, brengen. Dat niet worden. Nee, nee, je moet dan ook die bevlogenheid hebben en ja. zeggen: van nou we gaan een budget uh, gaan we vrijmaken. En we gaan uh, met ondernemers samenwerken. Want er is zoveel uit te halen. Ja. Ja, het maar het johan. is dus niet uiteindelijk de wethouder die in zo'n gemeente die um, daar de klap op geeft? Nou, ik denk dat in iedere gemeente nu een kerntakendiscussie is en bezuiniging. En je kan het maar één keer uitgeven. Dus ja. Ja, dan ga je kiezen, voor, gaan we dat voor dit doen of gaan we dat voor dat doen? Eh, klopt, maar het is waarschijnlijk net als jij zegt, van je investeert wat. Maar je krijgt er zo ongenadig ja. veel voor terug. Ja. Ja. Dus ja. we zijn nu bezig met, uh, met Amsterdam. Stel je voor dat je daar een, een heel groot beeld hebt en je Verwijst dan naar Zandvoort en Zandvoort verwijst naar Amsterdam. En nou, ik heb het ook toch geprobeerd in Haarlem. Toen hadden we bijna een Frans halssculptuur op het Het station ja. als je Haarlem binnenkomt. Maar ja, toen hebben ze toch gekozen voor bloemen. Ja, je kan dat geld maar één keer ja. uitgeven. Ja. Dus, um, maar ik zie dus echt een, een regionale verbinding hiermee: met bussen naar elkaar, met fietstochten naar elkaar. En echt overal gaan kijken waar het mooi is. Leuk. Is. Erg leuk lijkt me dat. Alleen, ik, ik vond de link nieuw, nieuw Venom. Ik helemaal daar. <laughs> vijf huizen is iets dichterbij, geloof ik. Nou, uh, we waren gisteren met de OTI met een half uurtje, ben je daar. Ja, En, en als met... er geen file staan. En de heemstel is altijd een ram. <laughs> Dat het hebben ze weer om ja, daar te te pisten, ja. ik. Maar het is voor Zandvoort wel eens goed om over de grenzen te kijken, toch? Absoluut. Ja, Al was en het maar zij, naar nieuw -Venep. Ja, Zij horen bij de, de metropoolregio Amsterdam en zij steken tenminste hun nek uit. Ja. En uh, uh, iedere andere gemeente die zit er nog over na te denken, zij doen het gewoon. Komt ook omdat het kleinschaliger is natuurlijk. Nou, er zitten iets van 150.000 of 170.000 inwoners. In de gemeentehalen? In de gemeentehalen, met meer. Dus. specifieke niveaus, natuurlijk. En het is, uh, nee, het is gewoon uh, dat zij zeggen: van, nou, we hebben een budget vrijgemaakt. en wie gaan we er blij mee maken? Want je kan hem ook voor het gemeentehuis neerzetten. Nee, ze maken juist niveaus ja. blij ja. daarmee. Ja. Ja. ja. En hoeveel locaties heeft Zandvoort ook alweer? Um, wij hebben in het dorp hebben we drie, want we moeten natuurlijk rekening houden met uh, allerlei uh, andere evenementen en de, de bouw rondom Albert Heijn. En we ja. hebben er op het Badhuisplein natuurlijk een cluster staan. En ja. als je ziet, het is zo hard verwarmend dat er altijd mensen bij staan en die willen even op de foto ermee. De ja, ja. ja. ja, ja. Ja. Begrijpelijk hoor, want het is ook erg leuk. Ja. Dit is promotie, uh, uh, puur zang. Ja, en dat ja. vind ik ook. En je, je laat als dorp ook zien van dat je meer bent dan, uh, dan uh, uh, patat. Laat ik ja. maar heel plat zeggen. Maar heel gevoen, je hebt een bepaald ja. imago. En een, nou ja, met en kleding. En met cultuur. Nou, kleding vind ik wel leuk. Ja, maar niet te veel. En patat is ook wel lekker ja, af en toe. Wel. Af en toe, ja. <laughs> je wordt toch zo wat onder begraven hier. Maar goed dat wij het met hier met drieën niet voor te zeggen hebben begrepen. Nee, nee, nee, nee. Maar ik vind het een heel goed initiatief. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Nou, merk je wel dat uh, in de regio wordt dan ook gevraagd wat is de, de economische spin-off. En, en dat is nou weer zo'n zo'n je, je moet met cijfers komen. Dat is haast niet en we, dat hebben, nee, we hebben heel veel media aandacht. En dan denk ik denk, van dat spreekt al voor zich. Hè. Het NOS Journaal RTV Noord-Holland. Uh, prachtige artikelen in zo'n treinkrantje, de metro of de spin-off. Pit. Nou, dat is met geld haast niet uit te drukken. Nee. En we hebben er gewoon geen hek omheen gezet. Het is vrij toegankelijk. Dus je kunt niet zeggen: er zijn zoveel bezoekers geweest. Nee, nee het is natuurlijk een vraag die niet te beantwoorden is met cijfers. Nee. Nee. nee, het is van: wat heeft het voor impact op je dorp? Wat straal je uit? Is en... ook niet te vangen in cijfers. Nee, nee. dus. Uh... Maar het draagt bij aan het totaal, laten we Lijkt mij wel. Daarvoor ja. doen we ons best. Er zo Kijk, je voor. moet niet echt kunnen pinpointen hoeveel nou de opbrengst is. is. Nee, het? maar dat was wel de vraag. Ja, natuurlijk. Ah, maar ja. dat kan niet altijd in en dit is in dit geval zeker niet mogelijk. Nou, en We hebben natuurlijk Holland Casino als, als hoofdsponsor. En die doet dat ook niet voor niks. Hè? Ze staan ernaast. En ja. uh, zij zien gewoon dat er ongelooflijk veel mensen plezier aan Tuurlijk. hebben. Nou, als zij dat al doen. Ja. Op commerciële instelling. Wat zullen de ambtenaren dat mogen zeggen? Nou, onze ambtenaren zijn Nee, niet, onze he? niet. Natuurlijk, maar die anderen. Ja, dus, dus jij zegt eigenlijk... als het niet een succes was... dan deed de sponsor niet meer mee. Voor Absoluut. de tweede keer. Absoluut. Je ja, zien eigenlijk... echt de meerwaarde er wel van in. Ja. ja. Leuk, wanneer gaan ze bouwen? Wanneer gaan ze beginnen? Uh, in de week na de Kids Fun Park. En er komt geen kermis op het Badhuisplein... maar een Kids Fun Park. Ja. En die periode moeten we afwachten omdat je niet met z'n allen op het badhuisplein kan staan. Dus nee. zodra dat is afgebouwd, kunnen de mensen hun zand gaan leveren. Het is waanzinnig zwaar aan zand. En uh, dan moet dat gecompact worden. Met die, met die uh, uh, grote bakken eromheen. Er komen hele grote uh, bergen zand. Nou, dan de week daarna. Dan gaan de sculptuurbouwers bouwen. En de opening is op 21 augustus. Oké. Okay. waar komt het zand eigenlijk vandaan? Want het is geen gewoon zand natuurlijk. Uh, mij is verteld uit de Betuwe. En, en het rivier, is zand. Ja. En het is allemaal wat, wat steviger. Dat, als je dat in je handen hebt. Dan voelt het al een beetje kleiig aan. Oké. Okay. En uh, je kan het niet met strandzand van Zandvoort doen. Nee. Dat, dat valt ik nog uit wat elkaar. Dat, ja. Dat valt uit elkaar valt echt vast los uh, ja, Dat uit. weten wij allemaal nog als kind. En maar ploeteren. Ja. En maar omdraaien. Ja, en dan was het bij. weer weg. <laughs> oh. Maar jij zei net van dat, uh, die bekisting eromheen. Hè? Ja. Is het de bedoeling dan dat, er, dat het inklinkt? Is dat... Nou, als je het proces ziet en, en, en dat is echt uh, dat ze met zo'n uh, hoe noem je dat? Zo'n zo dat aanstampen steeds. Er komt een kist en dan gaat het zand erin en dan gaan ze uh, aanstampen. En dan Op. komt er weer... En dan komt nog een kist omheen. Ja, dus een maar je moet inklinken. ook zo denken, het is natuurlijk vier meter hoog. Je begint van boven. En als je ergens in het midden bent en je bent boven wat vergeten, dan gaat het niet meer. Want nee je probleem. kan niet over dat zand heen klimmen. Dus het is gewoon een manier van werken waar je, waar je heel goed over na moet denken van ja. hoe ga ik het doen. Ja. Ik ben geen beeld houden, maar het lijkt me inderdaad echt heel erg van. Ja, en dan zie je af en toe zo'n pinnetje staan, want die meeuwen en, die, en die, die andere vogels, die vinden het enig om daarop te gaan zitten. Oh ja. Ja, we hebben nooit bij stilgestaan. gestaan, ja. maar inderdaad. En ja. er zitten er kleine pinnetjes op, maar dat zijn prachtige sculptuurtjes. Gisteren was er ook een en die, die werkt normaal met koper. En dat zie je ook echt in zijn vorm van met dat zand uh, omgaan. Maar als daar een vogel op zo'n poppetje gaat zitten, het is zo'n klein poppetje, dan poppetje. zet zo'n meeuw zich af en die... Het gaat dan dat, dat zand eigenlijk kapot ja, maken. Ja, die duwt het als het ware er weer in. Voor zijn afzet. En, en daar, ook daar moet je rekening mee houden. Is daar iets aan te doen dan? Ja, ook hele kleine pinnetjes. Van, ja, ja, ja, ja. Net zoals je bij de dakgoten hebt. Als je daar uh, geen kraaien of ja, meeuwen in klopt. de dakgoten wil hebben. Klopt. Zoiets. Ja. En dat werkt. Dat werkt. Ja, daar maar je moet nooit... niet het pinnetje vergeten als je nee, nee. nee. Oh. Dan heb je een, probleem. Niet een hoogwerker in de uren van de brandweer. Ja. ja, inderdaad nooit bij stilgestaan. Maar dat is natuurlijk zo. Ja. En uh, ja, ook het feit dat ze af en toe gewoon al vliegende iets laten vallen. Dat gebeurt er dus ja. ook. Ja. Stop je auto is dan uh, of waar oh, dan. Uh, maar dat gebeurt hier natuurlijk ook. Heeft dat nou, ook nog invloed? ik heb uh, één keer uh, Keep It Clean dag. Met een aantal uh, ondernemers en vrijwilligers ze hebben een beeld schoongemaakt. En dat stond toen er ongeluk op het kerkplein onder die boom. Ik weet niet of je je dat nog herinnert. Het ziet er niet echt. Maar dat hele beeld zat ondergepoept. En uh, nou, ik dacht, dat halen we er gewoon even af. Nee. Nou. Nee. <laughs> dus het was, ik heb op een gegeven moment een masker op moeten doen. Ja. Er werden mensen misselijk, want ja. het is Ammoniak. niet gezond, hè. Ja, het is een soort salpeter ja. uh, achter. En, ja, En heel voorzichtig met paletmesjes en, en ja. van die andere mes hebben het er uh, afgehaald. Ja. En uh, dan blijft het toch nog een witte waas af, want ja. het is net verf. Ja, en wat je ook doet, je krijgt het er niet af, op je ramen ook niet. Dus cement toch ja. ook, dat laat toch zo'n zo witte Waas ja. achter. Ja, dat het is uh, ja. Ja, ja, we jammer. hebben ontzettend ons best gedaan, maar uh, wow. nou, en nou is de boom weg. Ja. Maar we hebben het beeld van het kerkplein. Dus voor de oude scandals hebben we nu naar de kerk verplaatst. En daar is een bankje voor weggehaald. En daar kan het gewoon staan. En alle evenementen kunnen eromheen omheen uh, plaatsvinden. Ja, hebben ze het nou ook gekoot? Nou, daar zit diezelfde laag overheen. Ja. Met uh, een soort uh, kinderlijm. En dat gaat in hele grote containers. En dan zit er zo'n spuit bij. Ja. En daar spuiten ze het ja, beeld. Ja. Daar fixeren ze het eigenlijk mee. Prachtig, hè? Ja, ik verheug uh, me daarom. Het is, is, is kunstapart. Ja. Ja. Ja. Ja, als beeldhouder, beeldend kunstenaar, Daar weet er natuurlijk alles van. Ja, beeldend kunstenaar, ja. Ja. ja. ja. ja. Nou, heel goed. Dus uh, dat is dus na de Kids Fun Park uh, gaat het beginnen. Dan gaan, Dan gaan ze we. allemaal beginnen, zo min of meer. Dan zijn de ontwerpen uh, door jullie al gezien. Nou, wij zien dat niet. De, de, de, ja, de jury, of tenminste, dat is de directeur van de Zandacademie. Die, die, die ziet, werkt uh, door de hele wereld en die is zo ervaren. En, uh, er komt natuurlijk een, een jury hier in Zandvoort. Ja. En die gaat de beelden bepalen. Maar je kunt niet zeggen van uh, we gaan er eens aan beginnen. Het is echt wedstrijd uh, ja, reglement. Ja, ja. Je mag van die tijd tot die tijd en daarna over. Uh, je kan niet zomaar zeggen van nou ik ga nog even een uurtje door. Toch niet. Maar oh, we, kunnen per ze nou per dag dan bedoel je, sorry. Ja. Per, dag. per dag is ja. het zo van ja. tussen zo laat en ja. zo laat mag je aan het werk. Ja. En als je naar huis gaat en denkt ja, maar dat ga ik allemaal ja. niet nee. halen. Ik kom vanavond terug. Nee, dat, dat mag niet. Het nee. oh, dus is echt ik aan, aan uren en uh, dat is natuurlijk. Er wordt gekeken naar vorm, naar uh, constructie, naar hoeveel risico heb je genomen. Hè? Dat je, het is natuurlijk een homp En als je probeert van die homp af te komen, dan ben je meer kunstenaar als dat je de, de, de, de vorm ah. in stand laat. Dus, ja, ja. Wat kunnen ze eigenlijk winnen, die mensen? Dat vroeg de me eer. De eeuwige, ja. de eeuwige roem. eeuwige ja, ja hoor. Ja. En, en nee, wij hebben de altijd, was. Nee, we hebben altijd iets moois van een, van een andere kunstenaar. We hebben één keer een prachtig bronzen beeld gehad van Kees Verkade. Ja. En uh, dan iets, iets van kunst wat te maken heeft met zand en zandgoord. En dat nemen ze dan mee. Maar je moet er ook rekening mee houden dat ze gewoon met het vliegtuig gaan. Dus je kan geen groot schilderij meegeven. Vorig jaar hebben we een uh, mooi schilderij van uh, René de Vreugd kunnen schenken. En uh, een heel mooi beeld van Kitty Varnava... Ja, maar als, als prijs. Maar je ja. ziet natuurlijk wel. Dan ja. heb je een brons beeld. En jij moet nog bijvoorbeeld naar Rusland. Je zit in 20 ja. 24 kilo. <laughs> ja. ja. Als handbagage ja. dan. Nee, dat dus is we wel zijn. Ja. Ja. Nou, spannend hoor. Dus uh, ja, leuk. Wij verheugen ons. Absoluut. Ja. Heel leuk. Zeker kijken natuurlijk. Tuurlijk. Absoluut. Ja, ook altijd. Dat, dat vind ik ook fascinerend. Niet alleen kijken als het klaar is. Maar ja, die fascinatie om te kijken. Wat ze daar aan het doen zijn. Ja, ik, dat is het leukste. En je ziet die kunstenaars ook met een koptelefoon op zitten. Want die mensen die willen erover praten. En nou, en dan kan je wel stoppen. Ja. <laughs> Want je bent de hele dag aan het praten. En ze hebben natuurlijk een ontwerp in hun hand. En die ja, ik ben ook zoals ik schilder, dan wil ik niet gestoord worden. Nee, maar ze staan af. daar in de openbare ruimte en iedereen gaat erover vragen. En wat zo leuk is, de Duitser krijgt allemaal Duitse fans. En de Fransman die krijgt Franse fans. Dus we hebben allemaal zo een soort uh, ja. internationale ja. happening gaat het weer worden. Ja, wij hadden die Italiaan voor de deur. Uh, en die heeft dat prachtige beeld van die zeemeermin uh, gemaakt bij dat museum. Nou, dan zie je dus echt Italianen uh, super trots zijn dat hun land vertegenwoordigd ja. is. En dat besef je je soms niet. Want wij zien het kunstwerk. Maar het is gewoon een internationale ja. wedstrijd. Dat, dat is, is beter het ook. dan het Eurovisie Source. Ik kan het niet eens zeggen. Zo'n festival. We <laughs> <Ja, laughs> dit is nee, leuk. Dit is ja. uh, een opsteker voor ja, Zandvoort. Zeker weten. Nou, dankjewel. Het, uh, uh, we zijn weer uh, ontzettend benieuwd hoe dat allemaal gaat gebeuren. Dankjewel voor je komst. Wij gaan uh, een fijn weekend. Dankjewel, uh, wel, jij ook, Pinksterweekend. <laughs> Wij gaan uh, volgens mij um, afsluiten met Monday man, Monday. Monday. En de mama's. And the Goedemorgen, luisteraars. U spreekt. U spreekt. Uh, u, u, u, u, u, u luistert naar. Goedemorgen, Zandvoort. Voor ons zit de wethouder Gerard Kuipers en die gaat iets vertellen over het Kids Fun Park wat de kermis gaat vervangen. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Spannend. Nou, spannend. Ik heb, we hebben er zin in ja. en we hopen dat we dit jaar een mooi evenement uh, hebben ja. staan. Net zo mooi weer als vorig jaar. Zo. Dat zou heel mooi zijn. Ja. ja. En de vorm zal dus ook iets anders zijn dan, dan hè, voorgaande jaren. Dus in dat opzicht is het ook wel een, een proef waar we het naar uitkijken of dit nou is wat we willen. En is het ergens anders al eerder geprobeerd of niet? Niet op de manier waarop wij het hier nu doen. Nee, nee. we nee, nee. hebben in het verleden al de kermis gehad hè, op Badhuisplein ja. en de boulevard uh, de Vavos. En... Nou, de afgelopen jaren, maar zeker afgelopen jaar, hebben we wel gemerkt dat daar, euh, nou ja, lokaal de omwonenden, dat die er toch een grote moeite mee hadden. Ja, begrijpelijk. Ja, en we hebben vorig jaar bij de evenementenevaluatie, hebben we daar een vrij stevig gesprek over gevoerd, ook euh, met een groep bewoners. En toen heb ik aangeboden, laten we nou eens met elkaar kijken of we elkaar ergens kunnen vinden. En dat hebben we gedaan in een aantal uh, gesprekken die we uh, gevoerd hebben uh, met ook de exploitant erbij. En uh, de exploitant die heeft volgens de handschoen opgepakt. Ik heb hem gevraagd van nou kijk nou eens of het anders kan. Dus niet de grootschalige kermis die langzamerhand toch gegroeid is tot een, uh, een, een forse kermis. Met ja. een hele hoop apparaten die nou, veel geluid uh, maken waar die onwonenden ook last van hebben. En die heeft die handschoen opgepakt en die heeft uh, onderzocht of het anders kan. En die zegt nu als dit, als dit hier slaagt dan is het iets wat ik op andere plekken in Nederland eigenlijk ook heel goed zou kunnen gebruiken. Oh, ook op die plekken waar ik eigenlijk nu geen kermis uh, ja, kan, uh, ja. kan neerzetten. Ja, dus het mes snijdt aan twee kanten. Dus we hopen inderdaad dat dit Kids Fund Park... En, en bedenk daarbij wel, het Kids Fund Park is iets wat we in het verleden vanuit de jeugdraad... Hè, we hebben een verzoek gehad van we zouden een jeugdkermis heel leuk vinden hier in Zandvoort... de jaren vijf geleden... En uh, dat is uiteindelijk de kermis geworden zoals we die nu kennen. Nou, uh, de omwonenden zeggen dat dat was eigenlijk geen jeugdkermis meer. Dat was iets meer dan dat. En we willen nu echt terug naar zeg maar, het jeugdthema eromheen. En de hoop die we ook hebben is dat uh, de mensen die hier op bezoek zijn. De toeristen met, uh, met gezinnen. Dat die daardoor ook wat meer weer uh, bij ons in Zandvoort zullen blijven. Waar die anders misschien de omgeving opzoeken, Maar op een wat minder mooie dag denken. Nou, we gaan lekker met de kinderen. Uh, nou ja, ja, ja, ja. En een aantal wat is nu, nu anders dan het voormalige de concept? Groot, de grootschalige attracties zijn weg. We doen het ja. niet meer op de boulevard Favos. Dus het staat niet meer op de boulevard zelf, maar echt op het Badhuisplein alleen. Ja. Het is dus kleiner geworden. Ja, ja. En het zijn echt attracties die horen bij, bij kinderen. Dus je moet denken aan van die ballen waar je in kunt zitten. En dan in zo'n zo bak. En het zijn de, de carousel en dat soort zaken. Het is kleinschaliger. Het zijn tussen aan jongere kinderen, eenvoudigere ja. attracties. Ja. Uh, dus dat is... Ja, ja, precies. Dus um, het is zoiets van... Um ...voor de toeristen ben je hier... ...en wij gaan even weet ik wat doen... ...en jullie ja. gaan even daar gezellig ja. de ballenbak in. Nou, dat hopen we. Dat ja. het zo zal werken. En ja. wat dat betreft, we gaan het ook gewoon zien... ...als het er eenmaal staat. Um, uh, en ook hoe. dat hebben we ook afgesproken met de omwonenden. Uh, we gaan goed monitoren met elkaar... Uh, ...of het gaat zoals we hopen dat het gaat. Um, dus we moeten gewoon kijken straks... ...bij wijze van proef of het is wat we hopen dat het is. En of we daarmee dus ook voor de toekomst... ...dat is denk ik ook een belangrijk aspect... Ja. Van, ...een mooi evenement uh, voor de zomer hebben...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 Uh, want dat is ook wel een van de afwegingen geweest die wij hebben gemaakt als gemeentebestuur. Uh, als je een, uh, een grootschalige kermis uh, langzamerhand uh, ziet ontstaan uh, en je ziet ook die weerstand ontstaan, organiseer je dan ook niet je eigen weerstand en dan heb je op termijn misschien helemaal niks meer. Nee, ja, want die, dus het is die gaan ook... er dan zo sluipend in. Hè? Het begint misschien klein, zo'n kermis, maar langzaam maar zeker breidt die uit, zoiets? Nou, als je kijkt naar het begin, uh, het is steeds een kermis geweest, maar hij is langzaam ja. gegroeid. En je ziet ook, de kans steeds meer natuurlijk op kermisgebied. Uh, ja. Je ziet ook steeds meer attracties Zie je ontstaan uh, nou, die fors zijn. Uh, er was afgelopen jaar zo'n zwaaierarm uh, in het schuitengat. Yeah. Nou, daar met name was een hele hoop weerstand tegen. Uh, daar gaan mensen natuurlijk in die hebben plezier. Die maken dan lawaai, die gillen. Yeah. Uh, en voor omwonenden die daar vlakbij uh, wonen is dat gewoon, uh, en dat hebben ze me ook verteld, is dat een nogal heftige ervaring. Er yeah. zijn vele meningen over dit soort dingen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je daar gaat wonen, dan uh, heb je een zekere mate van overlast. Um, het is maar een week, tussen aanhalingstekens per jaar. Uh, maar, maar, al, nee, maar wat ik belangrijker vind, uh, nog wel, dan, dan die manier van redeneren... is dat je gewoon met elkaar, en dat ben je elkaar denk ik ook verplicht... Uh, moet zorgen naar een balans. Dat is waar het om gaat. Ja, want dit is wel een beetje dooddoener. Hè? Want die wordt natuurlijk op heel veel dingen losgelaten. Op het moment dat er iemand zegt, er is een beetje overlast naar mijn gevoel... en het antwoord is een soort framing van, ja, maar dat weet je als je er... Ja. Dat is natuurlijk ook wel de dood in de pot voor welke discussie... dan. Nou, nou, en dat, ik ben daar dus niet van. Dus ik heb vorig jaar ook gezegd ja. laten we nou met elkaar kijken of het anders kan. Ik heb overigens niet tegen de bewoners gezegd uh, we gaan het samen doen. Ik heb wel duidelijk gemaakt uh, voor Zandvoort is het van belang dat we zo'n evenement daar houden. Want het werkt goed. Een van de successen van de kermis zoals we die kenden uh, was eigenlijk ook uh, dat het gewoon heel goed draaide die week. Dat de ja, mensen van Heinde afkwamen. Dus ik heb ook aangegeven dat dus voor de ondernemers in Zandvoort ook belangrijk Die week uh, bruist het wat dat betreft ook altijd. Uh, dus uh, ik ben wel heel duidelijk geweest uh, dat wat mij betreft evenement zou blijven, maar dat ik open stond voor een andere manier. En ook de exploitant heeft dat aangegeven. Maar het is wel zo dat je vervolgens ook kijkt naar wat er kan. Maar ik heb ook tegen de bewoners gezegd, als u hier nou nog steeds moeite mee heeft, dan heeft u alle rechten die u daarvoor ook had om daar uw mening op te geven. Ja. Um, want het is wel iets waar vind ik de belangen van, uh, van bewoners een, ander, uh, een andere positie hebben dan de belangen van de gemeenschap. Ja. Ja. Nee, nou. dat klopt. Is de tijd uh, waarin het uh, stil gaat worden ook nog veranderd? Is er nog. Uh, ja, de openingstijden. Die, de, de, de, de, de openings- en sluitingstijden zijn met name de sluitingstijden zijn veranderd. Het gaat ja. eerder dicht dan de oude kermis uh, sloot. We hebben ook afgesproken en dan heb je het over, uh, als ik het goed zeg, in het, in het weekend geloof ik half twaalf en door de week half elf. En uh, we hebben uh, daarbij ook afgesproken dat de uh, muziek, dat die een half uur eerder dan de sluitingstijd uh, stopt. Wat je ook uh, ziet in het uitgaansleven dat de muziek op een gegeven moment uitgaat is het toch echt de bedoeling dat we langzamerhand ja. uh, gaan vertrekken. We ja. kennen het allemaal. Ja, ja, ja. dat dat erin en, gaat um, komen als een duidelijk teken ja. voor iedereen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Je hebt het over een kindercamera. Ja, in, dat ja. verbaast mij. Half twaalf. Ja. ja, nou dat aspect dat speelt uh, in zoverre uh, daarin natuurlijk wel een rol. Uh, we hebben gezegd, het is wel midden in de zomer en je ziet dat toeristen die hier komen, die hebben over het algemeen, het, het, gaat, het gaat allemaal wat later hè. Dat was wel zelf vakantie ook, je gaat wat later eten. Uh, ja. En je gaat wat later naar huis. Uh, de exploitant die heeft ook aangegeven, nou ja, goed ik heb wel een aantal uur per dag natuurlijk nodig om voor mezelf een exportabele uh, uh, nou ja, funpark neer te zetten. Ja. Ja. Ik moet het ja. rond krijgen. Hij moet natuurlijk ook uh, de attracties hier naartoe zien te halen. Want zo werkt het uh, zeg maar, als je zo'n funpark uh, neerzet. En uh, we hebben daar op deze manier uh, proberen richting aan te geven. En we gaan met elkaar kijken of dat afdoende is. En het is natuurlijk ook niet aan ons om het opgeheven vingertje te hebben en zeggen ouders, je kinderen horen op bed te liggen om half Nee, Nee, nou, zo is dat. Nee, nee, nee. En niet onbelangrijk. Nee. Dat is ook denk ik wel een hele goede om erbij te vertellen. We hebben ook echt gezegd, de uh, het geluid dat wordt geproduceerd door de kermis. Of het nou is door mensen of door de attracties gaan we meten. Wordt gemeten aan de gevel van oh, de bebouwing. Zoals we dat ook ja. bij het circuit bijvoorbeeld ja. kennen. Daar ja. hebben we ook een normering aan vastgehangen. Uh, een normering die uh, wat dat betreft qua geluid uh, redelijk is. Um, en het zal zo moeten zijn. Uh, dat de expertant heeft elkaar geven, dat kan ook. Uh, dat die normering niet wordt overschreden. Dus dan zul je automatisch zien vergeleken met wat vroeger de kermis was. En wat nu het funpark is. Als het goed is. Het goed dat is, de overlast dat minder in, uh, is. En dat precies. dan openingstijden ook minder belangrijk zijn omdat er gewoon minder overlast is. Ja ja Het is ja. altijd een beetje lastig zo'n normering te handhaven, omdat je afhankelijk bent van je wind natuurlijk... Uh, dat is absoluut een aspect, want als je alleen al bedenkt dat het zeegeluid, als het flink waait, een bepaald, uh, een bepaald ja. hoeveel decibel ja, ja. oplevert, dat, dat geeft verstoring. Het neemt niet weg dat ik wel, uh, uh, wij als gemeente geprobeerd hebben om uh, daar wel een, uh, een norm in neer te leggen uh, die leidend is. En, en ik denk is. dat dat gewoon heel belangrijk is. 65 decibel uh, overdag en dat loopt s'avonds nog wat af. En dan het zeegeluid als een variabele, wordt er dan nog nog even in verrekend. Als het goed is, als je kijkt naar hoe het, hoe het normaal gesproken werkt, je meet zeg maar, uh, niet uh, zeg maar alleen uh, de continue factor, je meet ook gemiddelde. En aan de hand daarvan ga je kijken of het, ja. of het een redelijk niveau is. Als een auto voorbij rijdt, dan hebben we dat ook allemaal geaccepteerd als een geluid. Maar we weten ook dat we het af en toe rustig willen hebben en dat als alleen maar auto's voorbij rijden, dat het anders is, dan is er eens ja. overlast. En we hebben dus nu gezegd, we gaan er wel een normering aan ophangen, zodat we kunnen meten, maar ook omdat we dan kunnen leren. Dan kunnen we kunnen dan ook kijken of wat wij denken dat werkt, of het ook werkt. Ja, het is een ervaringsproject. Ja, het is een ervaringsproject. Eigenlijk uh, is, er, is er veel meer aan de hand dan dat je altijd denkt. Als dus je denkt, oké, okay, een kinderkamers. Ja, maar wat er allemaal omheen zit, ja. en dat realiseren we ons natuurlijk niet allemaal van nee. dit soort dingen. Ja, er zijn uh, vele belangen. En dat ja. zie je altijd weer in de politiek. Hè? Je ja. zet een stip op de horizon, daar willen we heen. Ja. Maar daaromheen zitten vele belangen. Daar ja. zitten de belangen hier van de bewoners. Daar zitten de belangen van. Waar je rekening van, uh, mee moet houden en waar je moet meten, ja. wegen doen, en doen. Ja. Nou ja, dat meten dat vind ik wel een, een aardigheid. Wij hebben zelf uh, gezegd dat vinden we gewoon belangrijk. Ook omdat we uh, aan de hand van de, de resultaten daarvan het gesprek aan kunnen. Dus als je, zoals in het verleden, misschien wel iets te veel gebeurt, is vervolgens gezegd van nou ja, god, een, een zekere mate van overlast hoort erbij. En dat, dat is nou eenmaal niet anders. Uh, Dan op maak het moment je geen dat je. Mee nou ja, met je ho, nou ja dat, dat hoeft ook niet altijd. Want je kunt ook als gemeentebestuur natuurlijk niet altijd vrienden maken. Hè. Wat we net zeiden, al die belangen die zijn, die zijn er nou eenmaal. En er zijn ook momenten dat je af en toe wel eens een keertje uh, een belang van de gemeenschap daarboven weegt. Maar als het anders kan, en dat kan hier dus, de exploitant die ook meteen ja. zei joh, ik pak die handschoen op, ik ga kijken of het kan uh, dan is het denk ik ook belangrijk je, je neemt de bewoner serieus, dat je dan ook vervolgens zegt van oké, okay, maar als er zoiets als overlast is, uh, hoe kun je dan uh, met elkaar vastleggen... dat dat beperkt blijft? En dan moet je ook zo eerlijk zijn om te zeggen... dan gaan we het ook meten. Ja, ja en dat praat daarna natuurlijk ook weer wat makkelijker. Als er dan toch nog problemen zijn, dat je het op een gegeven moment zegt... maar, Zeker. we hebben het gemeten, we hebben dit gedaan... dat kunnen we wel, ja, dat kunnen we niet. Net zoals dat wij dan vervolgens tegen de expertant ook kunnen zeggen... u gaf aan dat het kon, uh, nu blijkt het toch niet te kunnen. Hoe moeten Precies. we het nou oplossen met ja. elkaar? Dus dit we is... hebben ook gezegd, we gaan met de bewoners iedere week... Uh, vertegenwoordigers van bewoners... gaan we iedere week aan tafel ja. zitten om te kijken... Uh, hoe het, uh, zeg maar, ervaren wordt. Ja, dat is alle partijen serieus nemen. Ja. En ik denk dat dat een hele goede zaak ja. is. Nou, spannend. Ik ja. begrijp dat wij daar met z'n allen niet uh, op Kids Fun Park alleen maar langs lopen. Ik zie mezelf nog niet. Is er een, uh, een suikerspin? Er is een suikerspin. Er kan wat gegeten nou. worden zelfs. Uh, de kleinkinderen kunnen mee. Uh, ik ja, denk ja, dat dat ook wel leuk is. Ja, ja dan uh, nemen we de suikerspin. Uh, maar. Ja. Ja. Je, <laughs> Je loopt de meestal op leeg, namelijk op die keuze. <laughs> ja, nou ja, maar dat is ook plezier maken. Kunnen we Hoop daar ik. weer hyper ja, ja, ja. van worden van de suiker. Nee, ja. helemaal geweldig. Dank voor uh, de uitleg. En uh, we gaan het zien. Heel graag. graag. En we veel mensen jullie het te ontmoeten. Ja. Dank. ja, en een goed weekend. Heel goed. Gaan we ervan genieten. Ja, dank jullie wel. Graag gedaan. Wij uh, sluiten af met uh, Sailing Home. Van Piet Veerman. Nee, zo. Het is, uh, ja, als je in het Kids Fun Park staat... kun je vast wel een paar zeilen zien. Zo is dat. Het bruggetje moet nou helemaal gemaakt worden. Ja, sailing House. Home. Ja. Go is the feeling down. Zandvoort, wij zijn weer bij u terug met het laatste item voor het nieuws. Uh, we hebben hier de nieuwe eigenaar van strandpaviljoen Ahoy, nummer 19, zit tegenover ons. Welkom Bram Molenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, spannend. Wij uh, willen heel graag van alles weten eigenlijk, veel weten nou, van je nieuwe paviljoen. Ja, uh, vertel het maar. Sinds februari open. Ja, sinds 24 uh, februari zijn we, hebben we de deuren geopend. Naar het uh, ja, lekker opbouwen van het strandpafioen. En uh, we draaien uh, ja, tot, tot de zomer toe uh, lekker, lekker door. En, uh, Prima. Op dat mooie weer. Hoeveel jaren aan, aan denken en doen en voorbereiden zijn er eigenlijk aan vooraf gegaan, vraag ik me af. Voor een eigen standpaviljoen? Ja, oh, dat jullie op een gegeven moment dat je op een avond tegen je vader zei, weet je wat, uh, ik zou eigenlijk wel. En vanaf dat moment tot dat de deuren open gingen. Ja. Waar hebben we het over? Ja, we, zijn een, we zijn een hele hechte familie. Ja. En, uh, mijn broer, mijn zuster, mijn vader, mijn moeder uh, en ik zelf uh, runden eigenlijk de telassa voorheen. En ja, goed, ik heb ambities en uh, dat past niet allemaal binnen de die, die vroeger moesten eigenlijk eruit. En zodoende hebben we de kans gegrepen om, om, uh, om de buren over te nemen. En dat kwam heel mooi bij ons uh, ja, eigenlijk uh, ja, als kans. En dat heb ik uh, met beide handen aangegrepen als, uh, ja, om daar iets moois van te maken. Ja, want eigenlijk zeg jij, dit was altijd al mijn idee om uh, zelf een eigen, heel zelfstandige manier van ah, binnen de familie. Eigenlijk niet. Oh! Nee, ik heb um, um, sinds strand actief, het andere evenementenbedrijfje wat ik, uh, wat ik run, ja. uh, heb ik heel veel mogelijkheden gezien voor, voor kinderen en families om daar een andere beleving aan het strand te geven dan doorgaans. Draait dat nog steeds trouwens? Uh, draai draai het draait nog steeds, ja. Okay. ja. En dat combineer ik ook juist nu met het paviljoen. Het is dus, druk, joh. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja. Ja. Ja. En het is uh, ja, een heel mooi, uh, mooi, uniek, iets anders op het strand dan het uh, dan doorgaans nu staat. Absoluut. Waardoor ik me wil onderscheiden. Ja. En waar mensen zelf al over raken. Ja. Ja, want ik, dit, dit, vooral de speeltuin die je er nu naast hebt aangelegd. Ik denk dat het uh, heel veel kinderen trekt. Gelukkig wel. En uh, veel leuke reacties erop uh, Ja. En uh, ja, we willen het allemaal netjes maken en... Uh, dat iedereen zich welkom voelt in Zandvoort. Het is dus ook de bedoeling dat je vooral uh, mikt op uh, gezinnen. Ja, dat klopt. Ja. De keuken is daar ook uh, op aangepast? Zeker, zeker. Ja, um, ik ben gespecialiseerd in pannenkoeken en hamburgers. Kijk, dus voor de kinderen en uh, lekkere pannenkoeken. En we hebben ook speciale pannenkoeken. En uh, ja, de Amerikaanse stijl hamburgers eigenlijk. dus hele grote, grote? Hele grote, 100% rundvlees, ja, ja. kwaliteit. Alles is wel kwaliteit, maar wel uh, ja, in een andere jasje, ja, dus. ja, ja, het is een heel ander concept als bij je vader. Juist. Ja. Ja. Ja. Maar dit is dus duidelijk een kinderattractie uh, dan, hè? Ik wil de pannenkoek of de hamburger. Maar de vaders en de moeders en de opa's en de oma's die meekomen, oh, die eten ook een pannenkoek mee? Of is uh, nog ja, daar thuis? hebben we ook hele mooie pannenkoeken voor. En ja, okay. uh, de hamburgers zijn eigenlijk voor de volwassenen, want krijg krijgen kinderen nooit nooit op zo groot zijn. <laughs> um, voor de kindjes hebben we wel ha kleine hamburgertjes. En uh, ja, we hebben ook uh, lekkere schnitzels en uh, fish and chips. Dus gewoon een simpele variant van een lekker wijtinkje uh, In oude krant, of niet? Ja, ja letterlijk in de oude krant, inderdaad. En zodoende met, met mooie frieten erbij en een uh, saus erop. Ja. Nou, spannend. Um, ja, nee, we, we gaan het allemaal zien. Ik bedoel, de, de, de toeloop, de mensen, is dat op dit moment naar verwachting? Nou ja, ik heb uh, in de historie een beetje verdiept en in de afgelopen 100 jaar zijn er maar twee verschillende eigenaren geweest op de plek van, van, van nummer 19. En... Uh ja, dat zegt wel iets over de locatie, zeg maar. In, ja, ze komen de trein uit en in, in, in, in, in, in, in. ze vallen bij jou juist, binnen. Of, ja. of nou, links of rechts. Ja. Is het. Links, ja. ba, rechts uh, zit Bram. Want ja, ik heb toch? begrepen van familie van Andel. Want dat is de vorige eigenaar ja. van het strandpaviljoen. Het is dat uh, daarvoor uh, Torolder zat. Hmm. En uh, zijn vader dan. En verder is er eigenlijk nooit een andere eigenaar in geweest. Vanaf het begin inderdaad. Ja. Uh, vanaf het fenomeen uh, strandpaviljoens. Ja. Oh, okay. ja. Ja, dat klopt. Ja, oké. Ja, dat is leuk. Maar ik bedoel, het, het, het aantal... Mensen hebben je natuurlijk ook een verwachting van gehad. Van als het binnen een aantal maanden zo loopt, dan zijn we tevreden. En die doelstelling ja, is gehaald? Nou, we zijn, we zijn gewoon aan het avonturen eigenlijk. dit jaar En uh, ik, ik sta ja, volledig open wat er op me afkomt. Um, we draaien een heel ander concept. Dus de oude, oude goodwill die erop zat, ja, dat, dat, dat verschuift gewoon. De oude conditie verschuift. Waardoor ik uh, eerst moet kijken of het, of het wel aanslaat, ja of nee. En tot nu toe ben ik tevreden. Maar het moet nog wel zomer worden. Want ja. daar, uh, ja, dat, ja, daar oud, draait je ja. als antwoord op natuurlijk. Het is natuurlijk een pavioen met een heel oud concept. Juist. En ook ja. een, dus een, nou een traditioneel strandpavioen. Ja, heel traditioneel. En vanaf dus is... jij zit meer op die jeugd. Ja, ja, families. Dus opa en oma's kunnen terecht, ja, ja, de ja. ouders en dus ook juist de kinderen. Ja, maar ja. kleinkinderen waren er ook al, dus ik, ik <laughs> weet het. Alleen opa was er niet, die moest werken. Dat is heel vervelend, maar het is niet anders. Maar hoe ga je dat combineren samen met je strandactief? Want dat lijkt me nog een behoorlijke uitdaging. Dat klopt. En het is ook zeker een even puzzel geweest voor me om, om uit te zoeken wat ik moest laten en wat ik moet oppakken. Ja. Um, maar ja, in de zomer heb ik minder partijtjes in de, in de, omdat het een zomervakantie is. Logisch, logisch. En dan uh, valt dus de, de, de speeltuin eigenlijk mooi op zijn plek. Ja. En in de voortijd, dus nu eigenlijk, heb ik veel schoolreisjes. En dat gaat dan allemaal door op hun eigen locatie, zoals Ahoy. Mm -hmm. Ja, want dat en, is natuurlijk uh, ook nog een doelgroep, he? de schoolreisjes. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, dat had je vroeger ook bij Bad Zuid, dat weet ik wel daar kwamen allemaal heel veel busladingen, schoolijsjes kwamen er ja. ook af. Maar die, die speeltuin is toch eigenlijk gratis toegankelijk of vergis ik me daarin? Um, nog wel. We ja. willen wel naar, naar een uh, mooie oplossing kijken. Dat bij kinderen die allemaal met een ijsje zeuren op een in, in, in zomerse dag. Ja. Dat ze bij aankopen een ijsje naar binnen mogen. Uh, om uh, ja, een bepaalde, uh, ja, hoe zeg je dat, beperking aan... aan uh, de doelgroep te combineren, dat jongens van 16 jaar die er eigenlijk niks te zoeken hebben, nee. lekker naar, de bu naar de buiten blijven. En uh, dat de jeugd die er, wel voor wil, ja, die er wel interesse in heeft, die gewoon naar binnen kan spelen. Maar wat doe je dan precies als een 16-jarige, als die een ijsje koopt, mag die dus ook naar binnen? Nou, het, wordt, het wordt in ieder geval dan gecontroleerd bij wie die het koopt. Dus, ja, ja. dus, dus iemand zegt dan of je naar binnen mag. En inmiddels van een stempel of een polsbandje kan je dan naar binnen toe als entreebewijs. En het is leeftijdsgebonden. Het is ja. leeftijdsgebonden. Ja, uh, ja. ja dat, is, dat is inderdaad wel slim. Ja. Ja. En op het polsbandje komt dan uh, een kader voor het telefoonnummer van de ouders. Dus een 06-nummer. Mm -hmm. In uh, het logo van Ahoy. Dus iedereen weet waar ze zitten. Dus mochten ze uit de speeltuin gaan. En ze raken kwijt. Dan weten de eens En eventueel ouders waar ze... Slim. Waar ze dus echt over nagedacht, begrijp ik. Ja. Ja. Ja, dat is net ja. zoals je die ballenbakken bij de Ikea. Juist. En, en yes. Nou, we gaan ja. er net niet omroepen over het troon, en, uh, maar, uh, <laughs> Willen de ouders van hun kind uit de Ballebakka is het toezicht uh, in, in de speeltuin? Nou, het is uh, wel voor. Uh eigen risico. Dus dat wil zeggen dat uh, de ouders er altijd gewoon op hun eigen kinderen moeten letten. Dat lijkt mij heel logisch. Mm. En we, we hebben een mooie faciliteit om, om voor te spelen op het strand. En verder uh, ja, ligt er toch de verantwoordelijkheid bij de ouders. Zo simpel moet het zijn. En, uh, en zo wordt het ook. Ja, ja, ja maar ik bedoel, als ze inderdaad ouders zeggen van nou, je mag hier naar binnen en uh, polsbandje om en klaar. En ik kom je straks halen. En er Is, gebeurt wat? Ja, kijk. Uh, nogmaals, daar moeten ouders gewoon een, een zelf een oog voor in je zaal houden. Ja. En uh, we zullen heus wel erop letten. Ja. We hebben een EBO-kist, heel uitgebreid uh, paraat staan. Maar ja, ja, Mensen zijn opgeleid ook? Ja, we, we hebben een heel goede pedagoog binnen ons bedrijf. Uh, dat is trouwens mijn vriendin, eigenlijk verloofde, moet ik gelijk zeggen. Ja, want je gaat toch binnenkort trouwen, toch? Ik ga inderdaad ook trouwen. Wat ik hoorde ja. van mijn zoon, tenminste dat ja, jij binnenkort ging trouwen, ja. dus ja, het stand altijd ja. de wereldje klein. <laughs> ja, die heb ik gelijk uh, geclaimd aan mezelf. Ja. Met mijn ik weet nog een leuke locatie waar je je receptie kunt houden. Ja, ja, ja. <laughs> Absoluut. <laughs> Wel warm, hoor. Misschien kunnen jullie een leuk prijsje maken. <laughs> ja, dat nee. is allemaal al geregeld. Eh. Ja hoor. Eh, dat snap ik graag. Ja. Ja. ja. Nee, oké. Okay, dus, uh, nou, het, het is spannend. Ik bedoel, dit. Um dit ziet er allemaal leuk uit. We hopen voor jullie dat het ook allemaal gaat zoals je het hebt voorgenomen dat het gaat. Ja, het is wel een heel nieuw concept, want dat hebben we hebben hier nog niet eerder meegemaakt op die manier. Nee, nee. en uh, in principe ook langs de Nederlandse kust heb ik het nog niet veel heb gezien. Heb je ook nee. uh, nagekeken inderdaad of dat, of dat daar al iets was? Ja, je hebt in uh, nou, noord je je in Nederzand. En dat is ook uh, meer een activiteitencentrum dan een echt strandpavillon. Uh, ligt ook iets meer in de duinen. Maar waar ze heel actief allerlei dingen organiseren. Ja, ja. En dat, dat sprak me heel erg aan. Uh, in uh, in Zeeland heb je verschillende badplaatsen waar echt een speeltuin op de strand staat. Maar het is allemaal gebonden aan een camping. En een, ja, het beperkt publiek. En ik wil eigenlijk een soort uh, openbare. Dus is ook anders, ja. ja, het is ook iets anders. Dus, uh... Ja, maar uiteindelijk is het, uh, het, het, het, um, het woord activiteiten staat toch ook wel heel erg duidelijk in jullie vaandel. Ja. En het is puur uh, ook qua educatie. Ik vind het heel erg belangrijk om kinderen iets mee te geven. En ook ouders van hoe iets uh, werkt op het strand. En uh, wat er allemaal gebeurt. En hoe iets leeft. Ja, en, precies. En, uh, ja, dat vind ik gewoon heel fascinerend. Dus dat wil ik ook graag om overbrengen. Ook weer te vertellen. Ja, nog even over schoolreisjes. Doen jullie zelf, uh, wachten jullie af tot er iemand komt? Of zijn jullie daar actief in uh, met benaderen van de school? Of is er een site waar... Uh, er is uiteraard een site. Ja, uiteraard. Ja, ja. Uh, Had niet anders verwacht. Nee. Nee, nee, nee, nee. Heel verstandig. Maar we wachten wel af, uh, inderdaad. We zijn een beetje passief in het, in het aanwerven uh, van schoolreisjes. Ook omdat de, de interesse vanuit de school heel erg op zoek gaat naar een gerichte activiteit voor ja. educatie. En ieder schoolreisje eindigt in Duinel of, of de Efteling of noem maar op. En ja, deze scholen die we nu hebben in ons, in ons bestand die ieder jaar terugkomen, mm -hmm. die gaan echt puur op die educatie af. En uh, dat vinden we heel erg leuk om te maken. Uh, ja, want om, dat past weer wel bij jullie. Ja. Heel erg ja. natuurlijk leuk. Ja. Ja, een combinatie natuurlijk op dit moment. Ik denk dat die uniek is ja is... Want in Duinland zie je geen educatie, hoor. Nee, nee. dat is ook waar de scholen nou op zoek zijn. Sinds wanneer was jij in wel? Nou, één keer met mijn kinderen. Nou, nooit meer natuurlijk. Je, ja, je kik er wel van ook. Ja, je kik <laughs> er van af. <laughs> ja. Ja. ja, nou, wie weet. Oké, okay. Bram, dankjewel. Mogen wij uh, je heel veel succes wensen. Ja. En uh, nou, misschien zien we elkaar nog eens keer in het najaar. En dan ziet daar eens stralende Bram. Hartstikke Getrouwd leuk. Ja. tegen die tijd en met een succes in de zaak. Oké. Okay. Bedankt, veel plezier. Graag gedaan. en succes. Um, ik, uh, Bram, dit is toch het muziekje voor jou, wat hier gaat komen: van Shirley Bessie Goldfinger. Ja, het is dat ook.